Ja, rol van de Stukken. Sinds je achtste acteerde je. Uh, sinds je veertien had je je eerste bandje waarmee je zong. Van je hobby's heb je je job gemaakt. Ja, dat is waar. Uh, en de, de derde hobby waar ik nu mijn job probeer van te maken is achter de meisjes lopen. Acteren kwam eerst zingen op de tweede plaats uh, en dan de vrouwen op de derde plaats. Ja, maar ik probeer dat nu om te draaien, natuurlijk. Hè. Die van mij ziet dat ook ongelooflijk hard ziet. Nee, uh, die vraag wordt wel meegesteld, wat doe je nu het liefst in of dit of dat? Uh, ik vind het eigenlijk gewoon superplezant om alles wat ik doe te doen en, en vooral zoveel mogelijk af te wisselen. Uh, je ziet je niet direct uh, als een zanger, zei je, uh, bij een interview bij De Rode Loper, tijdens je release in de Lotto Arena. Hoe komt dat? Wel, in de eerste plaats omdat ik niet naar mezelf kan kijken als ik op een podium sta. Dus ik kan mezelf niet zien als een zanger... Och, dat was een flauw zeg. Nee, uh, waarom? Om, omdat ik geen zanger ben. Ik, ben. ik ben een acteur die graag liedjes zingt. En die door uh, star acteur, artiest kansen heeft gekregen. En uh, een van zijn jongensdromen heeft kunnen waarmaken, zijn uh, een plaat opnemen. En uh, Ik doe dat supergraag. Ik heb toffe muzikanten bij. Ja. Je wordt, je wordt snel een beetje gestigmatiseerd als je dat durft uitspreken. Dat je jezelf niet als zanger ziet. Maar ik zie mezelf ook niet echt als een acteur of als een, een regisseur. Ik ben eerder... Uh, ik ben eerder een gelukszak. Ja, die creativiteit heb je altijd al uh, gehad. Je hebt ook uh, in het Rits gezeten en daar uh, les gevolgd ja, ja, dat wist ik eigenlijk al vrij vroeg. Uh, je zegt het net zelf. Uh, van mijn achtste stond ik ineens eerste keer op de planken bij het plaatselijke amateurgezelschap. En... Ik kreeg daar ook meteen mijn eerste open doekje. Ik heb er eigenlijk niks moeten doen. Ik had geen tekst, ik kreeg alleen een ei op mijn kop kapot geklopt En uh, dat was goed voor mijn eerste open doekje. En uh, ja, daar heeft de microbe mij gebeten en ze heeft mij niet meer losgelaten. Heeft sterker is nu jouw zangcarrière of, of jouw zin in zangen uh, een stuk uh, aangeport? nee de, die, die is niet groter of niet kleiner geworden. Er is alleen meer druk nu, want vroeger kon ik dat... Pretentieloos doen uh, en zo vals zingen als ik wou. En nu zing ik nog altijd vals, maar ik kan dat niet meer zomaar doen, want <laughs> er staat veel volk op te zien, snap je? Uh, dus ik heb daar nu een goed excuus voor nodig. Nee, ik bedoel uh, daarmee, ik heb dat altijd even graag gedaan. Uh, alleen heeft Sterik ervoor gezorgd dat ik dat ik daar ook centjes mee kan verdienen. Je debuutalbum De Smaak van Water kwam begin 2009 uit. Drie jaar na die deelname aan Sterkteursterartiest, heb je tijd genomen. Ja, ik heb niet zozeer mijn tijd genomen. Het is niet dat ik drie jaar aan een plaat gewerkt heb, helemaal niet. Ik, vond het, ik vind dat eigenlijk niet slecht. Uh, want nu is dat een goede waardemeter. Uh, we zitten bijna aan goud, wat in deze tijden toch zeker niet slecht is voor een Nederlandstalige plaat. En, en zeker niet voor een Nederlandstalige plaat, die heel weinig airplay krijgt. Um, maar ik vind dat een, een mooie waardemeter in die zin van steracteur, sterartiest, is wat mij betreft uit de mensen hun geheugen verdwenen. Want er zijn al twee generaties steracteurs na mij gekomen. Uh, en als je dan met die plaat komt, dan... Uh, dan, dan, ja, weet je, dan gaan de mensen niet zoiets hebben van... oh ja, het is die van steracteur die er op plaatje moet maken. Uh, dus ik, ik ben daar wel blij mee. Maar je hebt het gigantisch drukte ook uh, gehad tussen 2006 en 2009. Minder meer bijvoorbeeld, een nummer van jou gaat over het gejaagd leven uh, dat uh, je soms moet leiden en uh, dat je wel eens wil onthaasten. Je hebt je huiswerk zeer goed gemaakt, uh, dat klopt. Ja. Ik heb nu wel het geluk dat, na Louis Louise, dat het wat acteren betreft iets rustiger is. Dat ik deze zomer eigenlijk alleen moet optreden. Uh, en dat is, dat is genieten, want het is inderdaad zeer druk geweest. Maar nu hunker ik wel terug een beetje naar, uh, naar om zes uur opstaan en, en hard werken. Hoe smaakt water volgens u? Um, op uw twintigste hebt u een jaar alleen maar water gedronken. Ja, hoe smaakt water? Goh, um, mensen zouden, zouden durven zeggen: naar niks. Hè? Of, of zouden durven zeggen: water, alle water smaakt hetzelfde. Dat is niet zo. Elk water uh, smaakt anders. Um, maar je moet durven proeven. En eigenlijk heeft men een titel, uh, de titel van de plaat van Water daarmee te maken. En effectief, ja, toen ik twintig was, heb ik jaren water gedronken. En ik moet zeggen, na een maand, als uw papillen een beetje uh, gezuiverd zijn van alles meer laperei, dan begint pas echt uh, water te proeven. Ik zou dat eigenlijk beter nog eens doen. Het is een Nederlandstalig album geworden. Waarom Nederlandstalig? Omdat dat mijn taal is. Um, en omdat het mm, moeilijker is in het Nederlands te swingen dan in het Engels. Um, en als ik iets kan, uh, dan is het met taal omgaan en, en mijn teksten uh, zoveel mogelijk zelf proberen te schrijven. Dus ik vond dat gewoon een grotere uitdaging. Is het ook jou beter omdat het ook een persoonlijk album is dat je in je moedertaal schrijft? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Dan kan ik het dichter bij mij houden, sowieso. En uh, Goh, ik, ik vind ook dat wij een schone, een, een schone taal hebben. Uh, we mogen daar zeker en vast wel meer chauvinistisch in zijn dan, uh, dan dat we dat zijn. Dus laat, laat Stamba in het Engels zingen, zal ik wel in het Nederlands doen. Ja. Overtijds, je hebt uh, met Reggie, uh, Registrated, uh, ook I'm a Man uh, gezongen. En daar geef je gigantisch veel power in dat nummer. Ja, kijk, dat is eigenlijk wat ik heel graag zou doen. Ooit een bluesplaat maken. Want dat is eigenlijk een bluesnummer met een beat onder. Uh, en dat was super om te doen. Uh, ik zou dat ook ooit nog eens willen doen, maar in Nederland is dat niet zo evident. De nummers die ik hier op mijn plaat heb gezet, op mijn eerste plaat, die zijn, daar kan ik iets minder van, van katoen geven. Uh, dus ja, misschien moet ik naar de tweede plaat toe. Proberen dat er al meer in te steken ofzo. Maar ik, ooit maak ik mijn platen, man, uh, dan, uh, dan gaan we vol op bak. En die andere dromen van jou, kok worden in je eigen restaurantje, eigen fictie regisseren en kinderen, dat zijn plannen? Ja, dat eerste mag wel schrappen. Ik zit eigenlijk veel liever aan tafel. <laughs> en die kinderen, ja, dat komt er zeker van. Uh, wanneer, dat weet ik niet. Ik zal ze beter bellen. En uh, wat was het tweede dan? Eigen fictie regisseren. Ah ja, ja, heel graag. Hè. Heel graag. Ja, ik ben eigenlijk een theaterregisseur van een opleiding. Ik ben niet eens een acteur. Dus ik doe eigenlijk altijd de dingen waar ik niet voor opgeleid ben. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ja. Uh, SoulCister uh, zong je vroeger met je pa in de auto. Vanavond blijf je nog even? Ik denk het wel. Ja. Uh, ik heb trouwens ook aan Koen uh, Buyssen uh, beloofd dat ik even naar Nightbytes ging zien. Mm -hmm. ja, volgens mij spelen die ongeveer op hetzelfde uur. Dus uh, ik ga proberen van elk een stukje mee te pikken. Oké, okay, dankjewel Roel van der stukken, Heel veel succes hier op Marok. Dankjewel.